Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. De verkiezingen in maart gaan sowieso door. Sommige gemeenten twijfelden of ze maart wel zouden gaan halen. Ze zijn druk aan het zoeken naar locaties voor stembureaus... waar mensen genoeg afstand kunnen houden. En er zijn nog veel vrijwilligers nodig. Maar ze zeggen ook dat het te laat is om de boel uit te stellen. Ze hebben er al een hoop tijd en geld in gestoken. Op 15, 16 en 17 maart kun je dus gewoon stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bij steeds minder mensen ligt er s'avonds een biefstuk of portie sperrips op hun bord. Uit een onderzoek onder duizend Nederlanders blijkt dat steeds minder mensen zich vleeseter noemen. Vooral mensen onder de dertig eten nog maar weinig vlees. Een gek gezicht op de A9 vanochtend. De politie zag daar een man over de vluchtstrook lopen. Hij vertelde de agenten dat de navigatie-app op zijn telefoon aangaf dat dit de snelste weg naar Utrecht was. De man was erg verkouden. Daarom besloot de politie hem niet in te laten stappen in de politieauto... maar bleven ze op de vluchtstrook een stukje achter hem aanrijden... tot hij weer binnen de bebouwde kom was en veilig kon doorlopen. Maar misschien ben jij ook wel achter de naaimachine gedoken... om een mondkapje te maken van een gezellig stofje... In Frankrijk zijn die kapjes voortaan verleden tijd, vertelt correspondent Frank Renaud. Het publiek wordt nu afgeraden om nog van die stoffen huisgemaakte mondkapjes te dragen. Alleen die officieel erkende stoffenmaskers die zijn goed genoeg. Die moeten een soort stempel opstaan, dat het herkenbaar is, dat het aan de normen voldoet. En natuurlijk de chirurgische en FFP2-maskers, die zijn ook nog steeds goed. De Fransen zijn bang voor de Britse coronavariant die besmettelijker is. Ze maken het daarom ook moeilijker om het land in te komen. Wie Frankrijk binnenkomt over de weg, via de lucht of via een haven... die moet een recente negatieve PCR-testuitslag bij zich hebben. Alleen noodzakelijk verkeer is uitgezonderd. Dat geldt ook voor Nederlanders dus. Mensen van buiten de EU moeten daar bovenop nog een week in isolatie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen blijft het droog vandaag bij een gat of 7. Morgen kan er een winterse bui vallen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. In het noordwesten van het land komen zware windstoten voor...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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Een speciale uitzending in het teken van de aangescherpte coronamaatregelen. Goed dat je luistert. Dit is ZFM van 10 tot 12.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 Ja, dat was uh, Til Lizzie om dit programma te openen. The Boys Are Back in Town, en dat zijn we zeker. Uh, daar ben ik weer op de vrijdagochtend op uh, ZFM Zandvoort. Weer voor een keertje, 22 januari is het vandaag en het zonnetje schijnt. Dus dat is in ieder geval het positieve wat we tot nu toe vandaag te melden hebben. Mike is ook weer gezellig mee. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Daar zijn we weer uh, van 10 tot 12, zoals ik net al zei, op ZFM Zandvoort. En dit keer uh, eigenlijk uh, volledig of deels in het teken van uh, het nieuwe uh, aangekondigde pakket aan maatregelen... die de lockdown uh, nog meer zwaarder gaan maken de komende twee weken. Onderdeel daarvan, het grootste maatregel, is natuurlijk die avondklok. Uh, over dat en meer spreken we straks ook met de Zandvoortse burgemeester David Molenburg. Hij is telefonisch de gast om kwart voor elf. En dan hebben we uh, daar een uitgebreid interview over. Ja, hoe wordt dat bijvoorbeeld gehandhaafd? Want dat was een van de pijnpunten die in de aanloop... naar de invoering van die avondklok... veel op tafel kwam vanuit burgemeesters. Uh, we behandelen daarnaast, uh, zoals, u, uh, zoals je gewend bent uh, op de vrijdagochtend... wat opmerkelijk nieuws van de afgelopen week. Uh, dingen die ons zijn opgevallen uh, van, uh, uit de omgeving, Nederland of misschien daarbuiten... Uh, uh, het Formule 1 seizoen, ja, het lijkt misschien nog ver weg. Maar ja, uh, evenementen zijn gisteren uh, door uh, Le Champion dan in uh, Noord-Holland uh, afgelast tot 1 juni. Uh, maar de Formule 1 gaat eind maart uh, natuurlijk wel al van start uh, in uh, Bahrein En uh, dan uh, kunnen we even kijken hoe dat daar het komende seizoen gaat uitzien. Ook natuurlijk met Zandvoort op de kalender. Uh, in het tweede uur bel ik nog even met Karim El Kabali van uh, GroenLinks Zandvoort... Over de bijstandsregeling, daar is de laatste tijd natuurlijk veel over te doen. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire landelijk. Uh, ja, hoe zit nou eigenlijk uh, geregeld in de gemeente? En daar wilde hij samen met uh, nog een andere partij, het CDA, namelijk meer over weten van het college. Dus dat komt hij toelichten straks in het tweede uur. Daarnaast is er altijd nog plek voor een stukje humor. Want we zijn hier ook wel een beetje voor de luchtigheid in deze donkere dagen, toch Mike? Ja, zeker. Dat is wel de bedoeling. Dat is inderdaad de bedoeling. En uh, ja, dat en meer. Welkom uh, op ZFM Zandvoort. Uh, dat er meer in combinatie met de muzikale hoogstandjes ook weer samengesteld. Uh, gisteravond door mij uh, nog op het laatste moment. Maar goed, uh, dus nee. soms moet je er, uh, daar een beetje op bereiden. Op Het laatste moment, de Maar goed, in ieder geval, we hebben weer veel nieuwe muziek klaarstaan. Veel, uh, een paar oude klassiekers, maar vooral gewoon lekker in het gehoor voor de vrijdagochtend. Goed dat je luistert. Dit is ZFM van 10 tot 12. Zandwoord heeft het. Ja, Zandwoord. En jij, jij beleeft het. Dit is het ritme van Zandvoort. Stop the clocks, it's amazing. You see the way the light up your A million colors of hazel, Afterglow van Ed Sheeran zijn nieuwste single hier te horen op ZFM Stanford. En uh, ja, dan gaan we toch even over naar ja, wat uh, ons gisteren natuurlijk uh, bereikte. Of eigenlijk al woensdag waar we het een beetje aan zijn gekomen na de persconferentie. Namelijk de verswaring van de lockdown. En uh, ja, dat, uh, dat als grootste maatregel is dat misschien wel uh, die voorgenomen avondklok. En ja, uh, uh, uh, uh, Maika gaat nu niet vanaf half negen, maar vanaf negen uur gelden. Ja, dat, uh, dat, uh, dat staat fout op deze titel. Je... Ja, nou ja, op, uh, bij NOS <laughs> hebben ze dat nog even niet uh, bijgewerkt. Okay, ja. Maar uh, inderdaad, en er is ook een boete bij overtreding, uh, overtreding van 95 euro. Als je toch tussen negen uur en half vijf ochtends uh, uh, uh, buiten komt. Het is natuurlijk verboden om buiten te komen, behalve bij uitzonderingen. Daar zijn uh, zes uitzonderingen volgens mij in totaal. Die zijn allemaal teruggelezen op overheid.nl. En de voorgenomen avondklok houdt in dat je niet zonder geldige re regel naar buiten mag. En dit geldt tot en met uh, 9 februari, dus tot en met ja, u, uh, uh, eigenlijk het einde van de lockdown... Maar ik zie het eigenlijk somber in. Ik denk dat het nog wel even gaat duren. Ja, ik weet het eigenlijk niet. hoe. Ik denk ook dat het nog even gaat duren. Maar ik vraag me af of we het echt gaan willen om die zware lockdown nog te verlengen na 9 februari. Ik weet niet. Niemand wil het natuurlijk. Met, hoor. Maar. Met deze avondklok, uh, dat die misschien dan tot 9 februari duurt. Maar dat... De rest misschien dan uh, dat, nog langer zou zijn. Ja, ik, ja, ik, ik vraag me, ik ben ook wel, echt wel benieuwd om de zuizen RIVM te zien in de komende weken, hoeveel effect die avondvlook niet echt het werkelijk heeft op de besmettingen. Ja. Daar ben ik vooral bij. Ik denk dat ze daar ook een beslissing op moeten maken, hoe ze het doen ja. met de nieuwe maatregelen na 9 februari. Want ja, uh, ja. na 9 februari is niet alles ineens natuurlijk weer open. Nee, we we nee. willen het wel, maar. Nee, inderdaad. En daarna uh, een van de wensen waardoor er ook een meerderheid uh, in de Kamer uiteindelijk is gevonden, is dat er nu ook een vliegverbod geldt. Uh, per 23 januari. Dus dat is vanaf zondag. Of nee, vanaf morgen natuurlijk. Vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika. Uh, ook een quarantaineplicht wordt uh, dit weekend uh, uh, ineens als uh, optie gezien... voor reizigers die Nederland binnenkomen. Ik vind dat toch wel een goede regel eigenlijk. Ja, ik had het ook eigenlijk eerder verwacht. Ja. Ik dacht dat die eigenlijk ook al gelden. Maar uh, in ieder geval uh, goed dat daar dan ook inderdaad aan wordt gedacht. En dat was ja. een van de eisen die vooral... Ook van de PvdA, GroenLinks en ook wel een beetje D66. Waardoor zij uh, überhaupt voor die avondklok hadden gestempeld. Het was nog lang spannend. Uh, wat me dan vooral opviel is dat ze later hebben uitonderhandeld of het uh, half negen werd. Eerst was het idee natuurlijk acht uur. Of dat is in meer landen zo acht uur. Uh, toen werd het voorstel half negen. Uh, toen kwam D66 op een gegeven moment met uh, half tien. En toen is het uiteindelijk negen uur geworden. Nou, ik denk dat dat toch wel het beste is. Want als je kijkt naar, naar supermarkten bijvoorbeeld. De hele supermarkten zijn toch tot uh, nou, wat is het, tien uur open. Dus uh, als je dan nou om acht uur alles dicht moet gooien. Iedereen moet weg zijn. Dan mis je toch een paar twee uur aan, eventuele klanten. Nu ja. is het nog maar één uur. Ik denk dat het voor, over het algemeen wel iets ja. beter is. Ja, we ja. moeten nog gaan zien inderdaad wat die supermarkten gaan doen. Ja. Uh, die, die, daar ben ik natuurlijk persoonlijk ook wel benieuwd naar, ja. omdat ik zelf bij een supermarkt of, werk. Vooral ook met personeel. Kijk, als je supermarkt om acht uur dicht gaat en je hebt personeel wat weg moet, dan kan dat nog gewoon voor het avondklokken en je gaat weg. om ja. um, half negen, als je een beetje in de buurt woont. Uh, als je een supermarkt hebt die natuurlijk om negen ja. uur dicht gaat, hoe moet dat dan met die mensen die daar werken? Ja, precies, inderdaad. Want is dat nou, dan ja. een uitzondering? Nou, inderdaad. Voor, voor, uh, dat is inderdaad wel even goed om erbij te pakken. Die heb ik hier voor. Maar er zijn uitzonderingen voor sowieso mensen die een uh, werkgeversverklaring kunnen tonen. Dus als je onderweg bent voor je werk uh, tussen die periodes dat je in ja. principe niet buiten mag zijn, dan is het natuurlijk uh, geen probleem. Dat, dat is ook wel logisch. logisch maar de uh, stel, je hebt ook een examen van het hbo uh, uh, en het hogere onderwijs in het algemeen. Uh, waardoor je later thuis bent. Bijvoorbeeld een praktijkexamen of zo. Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Daarvoor geldt ook een uh, uitzondering. Uh, dus voor het onderwijs uh, is daar ook aangedacht. En er zijn dus ook nog andere uitzonderingen die ik nu even niet zo snel kan opnoemen. Maar die zijn allemaal terug te lezen ja, in de op, bekende weken. Ja. Uh, er zijn natuurlijk ook reacties opgekomen. Ik las vanochtend alweer een artikel dat vooral ook voor jongeren de mentale gevolgen nog veel erger zullen zijn. Uh, dat dus snap je dat? Nou, nee, met de avondklok niet. Ik snap dat de lockdown natuurlijk mentale gevolgen kan hebben. Maar voor een avondklok weet je, kijk... In principe, want wat doe je nou nog, realistisch gezien, na negen uur? Ja. Als je gewoon uh, je aan alle regels houdt. Hè? Dus niet, dat is niet... Um, nou goed, wat, wat doe je dan nog nu? Alles is dicht. Je kan niet, geen film pakken. Je kan niet... Dus ik denk, kijk, de ja. lockdown heeft natuurlijk mentale gevolgen. Ik denk niet dat de avondklok een veel extra gevolg heeft. Want ze willen natuurlijk illegale feesten ermee ook voor een deel voorkomen. Ja. Ja, ja. ja, inderdaad. Ik denk niet dat de avondkoppel alleen extra gevolgen zou hebben. De lockdown natuurlijk wel, maar... Ja, inderdaad. Ik denk dat die, die lockdown inderdaad in, op een gegeven moment wel bij iedereen aan het inhakken is. En bij, mij, bij mijzelf ook. Ja, ik ben er ook wel uh, goed klaar mee. Ja, dat klopt. En dat is dan... Je kan zeggen, ik ben er klaar mee. Maar ik zie ook van wat voor effect het heeft op andere dingen de, waar ik mee bezig ben. Uh, zoals school en zo. Daar dat, dat hebben veel meer mensen last van. Uh, je krijgt straks gewoon een uh, volledige generatie die achterstand uh, heeft opgelopen. Maar goed, uh, ik hoop dat die scholen in ieder geval vanaf 9 februari weer open kunnen. Want uh, dat is de toekomst. Ja. Uh, over reacties gesproken op die invoering van de avondklok. NOS maakte daar een item van. En daar gaan we even een stukje naar luisteren. Want wat vinden nou de mensen op straat? De avondklok die er misschien aan zit te komen, wat zou dat voor jou betekenen? S'avonds binnen zitten. Dat ik binnen moet zitten, ja, dat moet dan maar. Ik heb niet echt een andere keus. Ja, het wordt geen fijne tijd. Maar uh, op zich, ja, als het onvermijdelijk is, ik wil ze het liefst zo snel mogelijk klaar zijn met corona gewoon. Dus uh, ja, wat dat betreft, als het even moet, dan, uh, dan moet het maar. En wat doe je nu nog wel s'avonds buiten? Uh, niet zoveel eigenlijk. Af en toe bij vrienden langs. Ja, dat, dat is er dan even niet meer. Dus. Ja, dat houdt dan op. Ik weet niet, ik denk dat ik me meer alleen ervan zou voelen ofzo. Dat ik daar gewoon nog zeg maar thuis zit. Ik merk wel, zeg maar eerst vond ik het niet heel erg, maar nu duurt het wel best wel lang al. En ik merk wel dat ik er steeds meer last van krijg. Ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen gewoon in deze tijd ook behoefte hebben aan, aan aandacht en sociale contacten. Ik zie wel gewoon om me heen dat er veel uh, nog feestjes gewoon... Uh, zijn. Soms heb je gewoon een vriendengroep en dan wil je die wel met elkaar zien. Er zijn genoeg mensen die wel gewoon vaak eens met elkaar doen en dan met een paar mensen thuis wat eigenlijk dan niet helemaal mag. Dus ik denk dat die avondklok daar wel een, een positieve invloed op gaat hebben op die uh, besmettingen. Zou je het snappen als die wordt ingevoerd? Uh, ik ga ervan uit dat ze uh, keuzes maken die van belang zijn. Dus dan uh, vertrouw ik daar gewoon op. Want ik hoorde over die Britse variant dat die, uh, dat percentage uh, daarvan onder de besmettingen erg toeneemt. Dan lijkt het me verstandig aan zweven even rustig aan doen. Ja, ik vind het piemel hoor. Ik heb ja. daar geen moeite mee. Ja, als ze daarmee kan een beetje bijdragen. Dan hoop ik dat we in de zomer gewoon weer lekker naar buiten kunnen. Dat lijkt me veel leuker dan nu. Ik wil eigenlijk gewoon dat het zo snel mogelijk gewoon helemaal klaar is. En niet dat het zo door blijft etteren. Want ja, nu kunnen, kan ik al weinig. En uh, als dit ervoor zorgt dat er wel echt verandering in de zaak komt, dan is het mij wel waard. Ja, er zijn dus diverse reacties ja. op straat. Veel van jongeren ook. Ja, uh, ik wat dat je mijn meningen. Ik ja. zei natuurlijk dat de avond ook niet veel extra gevolgen zou hebben naar mijn idee voor jongeren. Maar nu kan ik erover nadenk, want ik zeg, ik ga gelijkheid van illegale feesten en dergelijke. Maar wat ik even vergeten was, is dat je ook gewoon nog totdat dit werd ingevoerd met twee mensen bij jongeren op visite mocht. Ja. En als dat nu niet meer kan, s snap ik wel dat dat extra mentale gevolgen heeft. Daar ja. nou, heb ik even niet over nagedacht. Dat is even een connectie. Nee, inderdaad, mee. De, inderdaad, dat, dat, inderdaad, dat is ook een beetje waar ik uh, zelf mee zit. Uh, uh, dat is natuurlijk misschien waar anderen zich ook in kunnen herkennen. Die bezoekregeling wordt nu ook uh, aangescherpt naar maximaal één persoon... Uh, en het wordt nu ook verplicht om thuis te blijven als je corona hebt. Eerst was dat nog een dringend advies. Dat is echt... Er was, ja, maar kijk, een quarantaineplicht... dan heb je ook weer meteen te maken met een echt directe beperking van vrijheden. Dus dat, dat was ja, lang nog een fijn punt. Ik denk dat, politiek gezien dat het inderdaad wel um, moeilijk is. Maar dat je niet verplicht thuis moet blijven als je corona hebt... is wel echt voor mij een raadsel. Ja, ja, ja nou goed. Uh, maar even terug naar die uh, ene bezoeker... die je dan nog overdag mag hebben nu eigenlijk. Ja, dat vind ik... Want het is een... Uh, en wat mijn argument is, ook voor mensen natuurlijk die overdag werken en zo, die kunnen s'avonds ook niet mensen ontvangen. Maar goed, jongeren die gaan toch uit van de sociale contacten. En zij die overdag super hard bezig zijn met onderwijs en school, weet ik het wat. En andere dingen, werk misschien nog, als zij dat nog hebben tenminste. Dan is s'avonds of in het weekend juist een keer om met een goede vriend of vriendin samen te komen. En ja, om daar dan meteen een hele nacht te blijven is natuurlijk ook uh, uh, niet uh, helemaal de bedoeling. Ik denk niet dat het bevorderlijk uh, is voor corona. Nee, nee maar het, inderdaad gewoon elkaar blijven zien, dat was tot nu toe nog wel mogelijk. En nu wordt het eigenlijk inderdaad nog meer beperkt. Ja. Uh, uh, en, en ik vraag me af, mensen die op, de, op het randje van de maatregelen leven, uh, of die zich weer hier wel aan gaan houden. Want wat ik al eerder heb gezegd is, denk ik, mensen die het, uh, die het echt helemaal niks uitmaken... Die beginnen bij een bijeenkomst van, uh, van tien mensen om acht uur. En die gaan ja. gewoon door tot de volgende ochtend. Ja, want de avondklok die is tot half vijf volgens mij. Nou, als je gewoon een goed illegaal feest hebt, ben je volgens mij nog niet eens van die tijd klaar. Nee, nee. Dat, maar goed, dat is uh, ook... Ik, ik, vind, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, ik, denk, ik denk dat het... Ik denk dat, uh, dat is met veel maatregelen zo. Die zijn natuurlijk genomen omdat uh, de cijfers nog steeds te hoog zijn. Maar ja. ik denk... Ja, dit weekend komen er ook weer negen weken lang uh, demonstraties van mensen... die er totaal niet mee eens zijn, die zelfs denken dat corona verzonnen is. Ik vind dat toch wel echt uh, heel beschamend. En zeker de schade die uh, Ja, ik, ik vraag me ook aanricht. af hoe ver je moet gaan met maatregelen. Want ik begrijp natuurlijk dat corona, de cijfers zijn te hoog en het moet lager. Maar wat, wat wij net ook over hadden, is van met deze regel, bijvoorbeeld met de avond. Kijk, mensen die zich niet aan de regels, van hier op het randje zitten... dat gaan die nu weer doen. Weet je, dus of die blijven slapen ergens of uh, dingen. Dus je, je moet op, en ook die, die ene bezoeker, dat is ook best wel een vreemde regel. Want dat zou betekenen dat je in je eentje wel bij twee mensen op zitten mag gaan... maar dat die twee mensen niet bij jou op zitten mogen komen. Nee, dat is, dat, natuurlijk is al langer, dat is natuurlijk al langer het geval. En eerst klonk natuurlijk ook het geluid dat één huishouden eigenlijk ook... voor één uh, gevaar geldt, dus één voor één ja, risico. Dus, dus ik denk uh, gewoon dat, dat uh, in plaats ja. van één persoon gewoon één huishouden dan... Weet ja. je, kijk, want als, als er iemand uit een huishouden komt... en iemand in dat huishouden heeft corona... nou, de kans is dan vrij groot dat diegene dat ook heeft en dat ook meeneemt. Ja, ja, ja uh, precies, ja. maar goed. Uh, uh, we, we praten er zeker nog wel een, uh, een keertje verder over. Uh, Zometeen is het even wat tijd voor wat luchtigheid, tenminste. Sport Formule 1, want uh, dat verbindt. Wat ja. ook verbindt is trouwens uh, de muziek. En zeker deze,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 Things and then it lies At every beat of my biding heart A sudden joy, a tender kiss I know I'm gonna die of And that's because I can't drive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 ...van de strumbella's hier op ZFM van het programma van 10 tot 12. We zijn er natuurlijk nog steeds. En uh, ja, ik start even het volgende geluid in... ...en dan uh, denken we natuurlijk meteen weer aan het volgende. Dat is namelijk... En van is het... Uh, weer... Ja, de Formule 1. Ja, het is pas januari, dus misschien is het een beetje vroeg... ...maar eigenlijk, uh, we kunnen op zoveel voor naar vooruit kijken ...op zoveel positiefs in 2021... Uh, zoals het nieuwe Formule 1 seizoen ja, natuurlijk ook, want sport is ja, altijd wel Ja, Nou, al die uh... dramatische corona dingen en nog even wat positiefs tussendoor. Ja, inderdaad. Want het Formule 1 seizoen komt erbij aan. En ja, wat staat er eigenlijk allemaal op de planning? Want eigenlijk zouden we beginnen in Australië. Hè? Dus ja, nou, dat, dat feest gaat weer niet door natuurlijk. Want ze denken voordat we half Melbourne weer gaan ombouwen, gaan we maar eventjes uh, de risico niet nemen. Um, in mijn ogen een slim idee, want vorig jaar was het natuurlijk echt een desastre dat ze echt op het laatste moment die Grand Prix hadden gecanceld. Uh, ja. Dit jaar hopelijk anders. Dit jaar starten ze namelijk niet in Australië. Ja, dit jaar starten ze in Bahrein. Uh, Bahrein uh, is dat natuurlijk, uh, ik denk voor mij is snel nog nooit begonnen. Ik weet het niet, ik volg even al niet zo heel lang. Maar ja, uh, yeah. uh, precies testing is 12 tot 14 maart. Op, ja, wat wat, wat, wat maart? doen ze dan eigenlijk op Bahrein ja, ja, dat is de eerste keer dat ze eigenlijk de nieuwe auto's echt gaan testen volgens mij op een baan. Met uh, echte condities en zo, dus dat is interessant. Ja. Uh, en dan begint de echte seizoen begin eigenlijk 28 maart. Ja, wie, wie, wie, wie heeft volgens jou uh, dit seizoen het meeste kans? Als Hamilton nog niet tekent bij Mercedes heeft Hamilton. Ja, want meekeken. daar is iets interessant mee bezig. Want uh, iedereen heeft in principe een contract. Ze zijn ja. getransferd natuurlijk. Maar de grote leider Hamilton heeft nog geen plekje. Nee, die heeft nog geen plekje bij Mercedes. Het is nog niet officieel getekend, maar ik zou hem maar niet te druk maken. Alle Hamilton fans die tekent echt wel weer. Um, maar, dus... maar hoe komt dat precies? Want uh, ik zou als Mercedes denken dat ik mijn Hamilton wel graag wil behouden. Ik weet het niet precies, maar ik had volgens mij gelezen dat het iets te maken had met de salariseisen van hem. Want nou ja, goed, hij is zeven keer wereldkampioen gewonnen uh, geworden. Die vraag natuurlijk echt wel wat, want dat is best wel een duur grapje, wordt. Uh, voor mij hadden ze daar wat disagreements over, uh, ja, voor mij waren die ja. nog meer of zo, en dat wouden ze niet betalen, of in ieder geval minder, dus dat is een hele discussie, maar ik ja. denk dat uiteindelijk uh, gaat een van de twee toch wel zeggen van, nou, oké, okay, doe het dan toch wel deze ene keer. Okay, okay. Uh, ja, ja. En, en nou ja, op zich zou ik het ook niet zo erg vinden als Hamilton een keer een seizoentje over zou uh, slaan, ja, dus ik misschien, zie het, Dan is het misschien een keer wat spannender, maar nou, goed. Nou, ik zie het niet gebeuren. Is, of uh, Hoe kijk jij het er op afgelopen seizoen, vond je het alsnog wel spannend, er zijn natuurlijk bepaalde hoogtepunten geweest, maar nou, is het F... niet op een gegeven moment een beetje duidelijk? Nou, ik moet even toegeven, ik heb F1, ben ik voor het eerst gaan kijken in 2020, ik had het daarvoor wel een beetje gevolgd, hè? maar niet heel uh, precies Ik heb eigenlijk elke race van 2020 wel gekeken, behalve de eerste, want uh, toen was ik echt weg, toen mocht het nog half. Um, <laughs> dus ik moet zeggen, het is echt een dramatische seizoen geweest. Uh, er zijn natuurlijk veel dingen gebeurd, ook wel wat saaie dingen tussendoor, maar... Weet je, het is toch op zich elke keer spannend. Kijk, op een gegeven moment het wereldkampioenschap is besloten. Dan weet je gewoon, oké. Okay, ja. Nou, Hamilton rijdt hem er weer uit. Uh, die wint dat weer. En dan, maar dat moet ik zeggen, daar kijk ik persoonlijk niet echt voor. Want je weet wel dat, dat het waarschijnlijk weer een Mercedes is. Maar uh, de spanning zat hem echt na de eerste drie plekken in het kampioenschap. Wie gaat vierde, vijfde, zesde worden. En dat is ook echt heel close. Zowel in het, in het kampioenschap als in de wezen zelf. Kijk, natuurlijk ja. heb je uh, de wezen dat ze allemaal achter elkaar rijden. En dat je denkt van, nou, wat gebeurt nou? Ik heb anderhalve eens te kijken, maar... Uh, je hebt ook echt spannende races gehad. Italië was echt natuurlijk drama. Uh, ja, Italië staat als tweede op de planning trouwens. Ja, Imola weer. Hè? Dat is interessant. Ik weet niet. Voor mij hebben ze dit jaar... Dat is normaal geen baan. Voor vorig jaar ja, wel. normaal zitten ze op... Uh, hoe Mon heet het? op Monza? Oh, raad. Raad. Dus, dus, dus ze wijze... hebben we gewoon een tweede circuit. Ik hebben ze. Ja, Italië rijdt ook nog op Monza in september. Zo, daar zijn ze in Assen jaloers op. <laughs> daar zijn ze ik. lekker mee bezig. Ja, ik, ik, ik heb hier even het programma voor me. Maar nee, dus dat was echt spektakel. En je had natuurlijk het, die gigantische crash uh, ook uh, in het... Uh, tweede helft seizoen van uh, Roman Grosjean die, het heeft, die heeft het gelukkig goed gemaakt en, uh, ik weet niet of jij dat ja. hebt ook gezien hebt. ja die, die, die heb ik zeker ge heb gezien inderdaad het fragment terug ja, was ja, super heftig ik denk dat we wel natuurlijk even bij alle F1 <grij> fans <savannen> een beetje blij blijft uh, voor de komende foreseeable future natuurlijk dus uh, ja nee maar ja, je hebt ja. echt spannende races gehad je hebt ook echt saaie races gehad maar dat is natuurlijk eigenlijk op het standaard met F1 je kan, je kan natuurlijk uitgaan dat ja, het beetje, ja dat is een beetje ja dat met elke sport dus je hebt ook voor mij ja. wel echt Wanneer waar niks aan is en dat het, dat je een andere, dat het weer spektakel is uh ja, ja, zeker inderdaad. Het zijn altijd hoogte- en dieptepunten. Uh, ja. uh, wat dat betreft is Formule 1 uh, ja, dat is wel cool. een, een sport uh, op zich. Uh, ja, we kijken ernaar uit. En we gaan het natuurlijk ja. zeker ook weer uh, uitgebreid volgen. Het Formule 1 seizoen. Ja, 23 23 de uh, uh, Even, even een, al een uh, zeer vroegtijdige voorspelling. Op welke plek eindigt Verstappen? Vor drie. Weer derde? <laughs> Ik denk derde of tweede. Maar het ligt ook heel aan hoe competitief die RB16B is. Hè, die nieuwe auto van Red Bull. Uh, hij rijdt nu dit jaar met Perez in plaats van uh, Albon... Dus, uh, uh, dus misschien, hebben, uh, misschien is de teamprestatie nog beter. Ja, ik beter. kijk daar echt naar uit. Naar, dat, naar die, die battle tussen die twee. Ik denk dat Verstappen hem wel wint. Maar je weet het nooit. Kijk, ik heb de rest nog nooit echt in een topauto gezeten. Uh, dus voor de eerste keer, we gaan het zien. Uh, de winstrijd ja. race dit seizoen natuurlijk. 13e race van het seizoen. Zoals nu gepland dat op Zandvoort. 5 september is dan de race. Uh, Zo. Nou, daar kijk ik ja. natuurlijk ook naar uit. Zeker. Nou, we kijken er inderdaad naar uit. 5 september uh, na de zomer. Hopelijk is dan alles ook weer wat betreft de andere dingen uh, wat uh, optimistischer. Ja. Uh, het is bijna kwart voor elf en dat betekent dat we straks gaan bellen met uh, burgemeester David Monenburg over die aangescherpte maatregelen. Uh, met betrekking tot corona, niet alleen de avondklok, maar ook die bezoekersregeling van één persoon. Wat voor impact heeft dat op de Zandvoorders en hoe ziet hij dat eigenlijk als uh, onze burgervader? Uh, om het zo maar even te zeggen. Uh, wat ook natuurlijk belangrijk is... is om te vragen hoe die avondklok dan eigenlijk gehandhaafd gaat worden. Want ja, zo'n uh, ingrijpende maatregel... hoe ga je ervoor zorgen dat het zoveel mogelijk ook wordt nageleefd? Uh, we draaien weer even een muziekje en dan uh, zijn we zo bij u terug. Hier is uh, trouwens een originele uh, soort duet... Uh, een cover van Easy Troy van in case you miss I to make it okay and he made it easy, darling. I'm love and I say that because I know how it seems me. It Just give me the blame. I know what I want, and it gets in my way. I know I'm not easy, darling. I'm kind of free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 Uh, van Kansas, is natuurlijk hier op ZFM Zandvoort. Heerlijk nummer, altijd uh, goed om te draaien. Zeker in die vroege ochtenduren. En uh, inmiddels is aan de andere kant van de lijn aangeschoven onze burgemeester David Molenburg. Goedemorgen. Goedemorgen Jelmer. Uh, ja, het is natuurlijk uh, heftig nieuws. Uh, de afgelopen week dat uh, de lockdown de komende twee weken uh, nog uh, meer wordt verzwaard. En uh, een van de ingrijpende uh, maatregelen daaruit is natuurlijk wel uh, die avondklok die uh, wordt ingevoerd. Uh, ja, ja wat, wat, was, uh, wat was uw reactie daarop eigenlijk? Hoe uh, uh, nou, zag u dat aankomen? Het lastige is dat er natuurlijk al uh, een tijd gesproken werd uh, over ja, dat dit een maatregel zou kunnen zijn die uh, ja, nog bovenop datgene wat er allemaal al gold zou, uh, zou kunnen worden ingevoerd. Uh, ja, je merkt uh, echt ook wel bij iedereen, ook bij het kabinet, dat uh, dat, uh, ja, dat wel een soort met ultieme.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 Um, zijn alle diensten die erbij betrokken zijn en de gemeente ja. en alle mensen die met de handhaving uh, betrokken zijn, zijn daar al uh, in het vroeg stadium mee uh, aan de slag om, op het moment dat het besluit zou vallen er ook klaar voor te zijn. Oké, okay, okay. ja, ja, inderdaad over die instanties gesproken en uh, alle handhavers uh, die het straks uh, uh, moeten voor gaan zorgen dat die maatregel ook echt wordt nageleefd. Ja, hoe kan u en uh, samen met al die instanties ervoor gaan zorgen dat die, dat die maatregel goed wordt nageleefd?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 Ja, nou ja, ik zie daar echt gewoon hele goede signalen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die de kantjes ervan aflopen en mensen die die regels niet zien zitten. Ja, nou, en daar moet je op handhaven. En dat doen ze goed in in ja, Ja, en, en, en, en dan ben ik eigenlijk ook wel even benieuwd in hoeverre deze maatregelen invloed hebben op uw functie als burgemeester van Zandvoort. Heeft het ook iets voor u persoonlijks?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 Maar ook daar geldt, ja, met z'n allen op, op, op, op de tanden bijten. En tegelijkertijd ook heel blij met de ondersteuning die er vanuit in ieder geval een aantal organisaties... wel onder pluspunt gegeven wordt om, uh, ja, om ze toch iets te bieden. Ja, ja, ja. nee, dat is inderdaad uh, daar, daar sluit ik me bij aan. Uh, ik, ik wil u bedanken voor, voor dit moment. Uh, we gaan zien uh, hoe het de komende weken zich gaat ontwikkelen. En we hopen natuurlijk allemaal dat het uh, voldoende effect gaat hebben, zodat het misschien zo snel mogelijk weer een beetje normaal wordt. Dat hoop ik ook. Zeker. Nou, dank u wel. En uh, nog veel succes uh, vandaag en uh, in de komende tijd. Graag gedaan. Prettige uitzending nog. Ja, dank u. I go out to sea again. The sunshine fills my hair and dreams hang in the air. Gulls in the sky and in my blue eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing Here on my own again Up straight in the sunshine friend to make me happy not so alone met een wonderful life. Net natuurlijk het gesprek met de burgemeester over die aangescherpte coronamaatregelen. Dat gesprek is dit weekend nog eens terug te luisteren op ZFM's antwoord in een van onze programma's. En ook kijken op onze socials. en blijven op de hoogte ook daarvan. Um, wij gaan nog even door. Zometeen tussen 11 en 12 zijn er gewoon weer hier op ZFM van 10 tot 12... En uh, ja, dan spreek ik uh, onder meer met Karim El over de bijstandsregeling en hoe dat allemaal is geregeld. Tot zometeen. Dat en meer in combinatie natuurlijk met de vertrouwde muziek. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur.